Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. 2010 is nu al het dodelijkste jaar voor de westerse troepenmacht in Afghanistan... sinds de oorlog daar 9 jaar geleden begon. Met de dood van 9 navo militairen bij een helikopterongeluk... komt het totale aantal gesneuvelden op 529... Dat is acht meer dan vorig jaar, dat tot nu toe gold als het dodelijkste sinds de invasie. Het helikopterongeluk gebeurde in het zuidoosten van Afghanistan. Het bolwerk van de Taliban. De oorzaak is nog onbekend. De meeste slachtoffers waren Amerikaanse militairen. Vliegtuigpassagiers moeten vanaf 1 januari een contactpersoon opgeven... bij reisbureaus en luchtvaartmaatschappijen. De maatschappijen moeten op hun beurt binnen twee uur... na vliegtuigongeluk een passagierslijst vrijgeven... Dit staat in een nieuwe wet die is goedgekeurd door het Europese parlement. De wet moet het mogelijk maken om de identiteit van de passagiers sneller te achterhalen. Het kan nu dagen duren voordat de nabestaanden van de slachtoffers op de hoogte worden gebracht. De Raad van Ministers moet de wet nog goedkeuren voordat die in werking kan treden. De miljoenennota van het demissionaire kabinet leidt tot verdeelde reacties. De werkgevers zijn tevreden en spreken van een verstandige begroting. En de rijvereniging is blij dat de subsidie op schone auto's niet wordt afgeschaft. Negatief is de FNV die stelt dat er zonder visie wordt gekort op het ambtenaarapparaat. Kritiek is er ook van de verpleeghuizen en de gemeenten, die krijgen minder geld. Het kabinet wil voor ruim 3 miljard euro bezuinigen. In Moskou zijn zeker tien homo's opgepakt bij een betoging tegen burgemeester Louskov. Enkele tientallen demonstranten riepen om zijn aftreden, onder meer vanwege zijn homofobie. Ook zijn ze boos over de arrestatie van de belangrijkste Russische voorvechter van homorechten, die vorige week drie dagen werd vastgehouden. Burgemeester Loeskov typeert homoseksualiteit stevast als duivels. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en mist, minimaal rond 10 graden. Morgen een mooie nazomerdag met veel zon, middagtemperatuur tussen 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. zie je van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 C'est la foi c'est la foi C'est la foi, foi Je peux plus croire is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? des is er aan de hand? Wat voor de lachjes d'après minuit m'en moeite pas. Si ce soir j'ai een C'est la bent, C'est la het C'est la moeilijk. C'est la vanavond een amis qui bent, dan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 C'est la voix Et les filles de la nuit qu'on voit jamais le jour Et qu'on coule dans son lit En la planche de l'amour Et les sournes honteux Qu'on oublie devant sa glace En se disant je suis dégueu Mais je suis pas dégueulasse Doucement les rêves qui coulent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 Cercare nei miei soli le chiavi che apriranno i suoi per imparare a rispettare questa inquietudine fra noi, poi strapperò dalle mie lacrime le cose che non osavo dire cancellare tutti i suoi dubbi Ed è swo po del le sue Saremo indivisibili, estremi, indispensabili. Ne parleremo più di ieri, darò di noi il mio domani, certo soltanto per amare.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 Trasformerò se vuole, saremo indivisibili, estremi, indispensabili per lei. Uit tempo, io lo fermerò. Al, al, al 20 jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.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 Zonder jou. En je kunt niet zeker weten, want alles gaat voorbij.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 to lie